1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Als werknemers van baan wisselen verliezen vrouwen vaker hun leidinggevende functie dan mannen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... krijgen de meeste mannen weer een leidinggevende positie... bij een andere werkgever. Bij vrouwen is dat niet het geval. Bijna 60 komt terecht in een niet-leidinggevende functie. Volgens het SCP is dat een van de redenen... waarom het aantal topvrouwen in Nederland... nog altijd veel lager is dan het aantal topmannen. In Geldermalsen is een man van 36 omgekomen aan een steekpartij. Het incident gebeurde zondagavond rond 6 uur. Toen agenten aankwamen vonden ze de man ernstig gewond op straat. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter ingezet... maar de man overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. In Venezuela blijven de scholen en bedrijven ook de komende dag dicht... in verband met de aanhoudende stroomstoring in het land. Die begon donderdag. De stroomstoring verergert de nood van de bevolking aanzienlijk. Het schaarse voedsel dat er is bederft in de koelkast. Ook wordt er op grote schaal gestolen om aan levensmiddelen te komen. Volgens de oppositie is de stroomstoring het gevolg van corruptie. President Maduro geeft de Amerikanen de schuld. Die zouden een cyberaanval op het netwerk hebben uitgevoerd. De door Amerika gesteunde Syrische democratische strijdkrachten... zijn de definitieve aanval begonnen op het laatste IS-bolwerk Bagous. Die aanval werd al een paar keer aangekondigd... maar werd steeds weer uitgesteld om de evacuatie toe te staan... van vrouwen en kinderen van IS-strijders. De afgelopen weken zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. Zo'n 4000 IS-militanten hebben zich overgegeven. Het weer verspreidt over het land buien. Aan de noord- en noordwestkust staat een stevige wind. De temperatuur ligt vannacht rond de 3 graden.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 Met nu de nacht. Wat heb je high? High? High? Wat www.zfmzandvoort.nl Without remorse For the mink said she And the drinks you can see are Hardly see What used to stand To you or me Baby you See I know notice nothing makes you shatter. No, no You're a lover of the world Ik sto spend time